Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De nieuwe baan van Mark Rutte is weer een stapje dichterbij gekomen. Hij wil de baas van de NAVO worden en dat ziet Turkije nu ook zitten... Dat betekent dat er nog drie landen over zijn die Rutte nog moet overhalen... ...vertelt verslaggever Arjen van der Horst. Slowakije, Hongarije en Roemenië. Roemenië is zelf met een eigen tegenkandidaat gekomen, president Johannes. Maar ja, er is echt een nul steun binnen de NAVO voor die kandidatuur. En diplomaten hier in Brussel verwachten ook dan... ...dat Roemenië de kandidatuur van Johannes gaat intrekken... ...en dat dan ook Slowakije het verzet opgeeft. En dat betekent dat er dan nog maar één land zou overblijven... dat zich blijft verzetten het hongerijen van Viktor Orbán. Voor oktober moeten ze eruit zijn. Dan stopt de huidige NAVO-baas Jens Stoltenberg. In Australië wordt al drie dagen lang geprotesteerd... tegen geweld tegen vrouwen. Onder meer in de steden Sydney, Melbourne en Adelaide... gingen duizenden mensen de straat op. Five, six, dit jaar zijn in Australië al 27 vrouwen om het leven gebracht. Vaak door hun partner of hun ex. En dat zijn er bijna twee keer zoveel als in diezelfde periode vorig jaar. De demonstranten willen dan ook strengere wetten. En Robin van Persie wordt de nieuwe trainer van SC Heerenveen. Hij begint volgend seizoen en het lijkt erop dat hij een contract gaat tekenen... voor twee jaar bij die Friese ploeg. Van Persie werkt nu nog als jeugdtrainer bij Feyenoord... Mijn sportcollega Jan Vincent over de vraag of die overstap naar Heerenveen een logische is. Ja, dat kun je zeker zeggen. Hij heeft De afgelopen jaren heeft hij zichzelf ontwikkeld als jeugdtrainer bij Feyenoord. En hij heeft aangegeven, ja, ik wil op eigen benen staan. Maar Heerenveen is voor hem een uitstekende club, denk ik, om zijn, om zijn trainerscarrière te beginnen. Het weer dan nog. De rest van de middag blijft het droog en is er volop zon. Vanavond wordt het wat bewolker en in het oosten kan het dan nog wat gaan regenen. Het is 16 tot 20 graden. een verkeersafdeling.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 Ondanks dat het Koningsdag is, hij komt gewoon met een heel mooi stuk projec. Even na 4 uur. Hartstikke goed. Nou, wij gaan uh, ons uh, klaarmaken voor uh, Koningsdag 2024. Ja. Een beetje, beetje gimmen yes, en zo. Uh, ja. Doe de warming.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 En dat was Starship uit de jaren tachtig. En wie beeld de City? Nou ja, er moet eerder een City geblust worden volgens mij, Benno, toch? Ja, dat moet het zeker. Nou ja, het is gelukkig op een relatief heel klein plekje, op en Dolly. Goedemiddag. En, uh, Goedemiddag, Benno. En, uh, Ja, Het begon vanochtend allemaal om vijf voor half twaalf. Toen was de eerste melding voor de brandweermensen uit uh, Post Haarlem, de grootste post van de regio...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 zodat er, als er straks nog een brand uitkomt. ja, waar één brand is, kunnen ook twee branden zijn. En dat ze dan in ieder geval nog opgeschaald... Uh, of dat die daar dan te plaatsen kunnen gaan. Voor brandverkeer Zandvoort is het allemaal nog even rustig. En, uh, maar goed, zal er een brand uitbreken... Uh, nou, ik denk zo richting uh, Bloemendaal en richting Haarlem Noord... dan zullen zij aan de beurt zijn om... Uh,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 aan de Hendrik Vigeeweg weg in Haarlem bij de Waarde bij Treffers. Ja, klopt. Oké, okay, dankjewel. je ja. Disculpame si te mentí, no fue mi intención ser así. Déjame que entente comenzar de nuevo. Tu quieres, yo quiero. Esto no va luego, no, no, no. Que si lo hacemos una vez, pasa que de dos o tres ya dejemos el juego. No, no, no, no. lo no, piense mami tanto, dale y ven, ven, ven.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 van Serial en Stampling in... Ja, Dolly, we gaan eens even kijken naar het weer. Ik kan bijna mijn zonnebril op gaan zetten hier. Ja, Inderdaad, ja. Heb je hem wel begenomen? Nee, of klappertanden, net wat Michel zegt. Ja, ja, ja. Ja, wat een leuke is dat. Oud-Hollands klappertanden. Oud-Hollands klappertanden, koningsspelletjes. Nee, vanmorgen was het niet al te best, maar het weer klaart aardig op.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 Nou we hebben koningsdag 2024 en hier zijn de Gypsy Kings. Ja. parecido no volverá más que me picaba en la mano en la cara de azul y de improviso al mentor aventura...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 Dat is toch wel een felicitatie waard, hè? Zeker. Van harte gefeliciteerd met uh, jullie onderscheiding. Heel terecht uh, verdiend. Absoluut, helemaal nou, eens. Zeker, we gaan uh, straks even kijken in het uh, dorp, want uh, Lucy zij, uh, is uh, daar aanwezig. En weet je al uh, waar ze staat ongeveer? Geen idee waar uh, ze uithangt. Nou, dat horen we zo meteen. Ik hoorde dat ze een biertje heeft, dus het zal ergens in de buurt van de Haltestraat.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 Het is uh, ook groot feest in uh, Breda met het uh, 538 3 8 Koningsdagfeest. Uh, en uh, deze treedt daar ook op, hè, La Fuente. I'm like, I'm like who? Just let me dance. It makes me wanna go, every time I hear the song. It makes me wanna go, like that. ta All the four around. It makes you wanna go, la-ta-ta. Every time I hear the song. It makes me wanna go la-da-da -da. All the people bouncing around It makes you wanna go la-da-da It makes me wanna go la-da-da It makes me wanna go la-da-da -da. It makes me wanna go la-da-da we starten staat deze momenten in Preda bij het Koningsdagfeest van 538. En uiteraard hebben we hem ook nog op het circuit meegemaakt... De afgelopen keer met de Dutch GP Dolly. Nou, dat wist ik niet. Ja, zeker. naar nou, daar heeft hij opgetreden. Oh, wat leuk. Ja, oh. daar word je wel vrolijk van, van die muziek. Ja, ik wel. Ik hou ervan. Zeker. Ja. Nou, waar we ook van houden is het Centrum van Zandvoort. En uh, Lucy, ja. zij is uh, daar aanwezig. Goedemiddag, Lucy.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 En bij 4 staat het ook helemaal vol in het terras ter, buiten. Daar ja, binnen zit niks, maar buiten wel, want het zonnetje ja. gaat schijnen. Ja. Dus het wordt uh, helemaal gezellig. Ja, ja, die muziek en. is natuurlijk ook op straat, ook bij Laurel en Hardy. Hè? Daar staat ook een podium opgebouwd, geloof ik. Waar? Bij Laurel en Hardy.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 Super leuk, Wij hebben een leuke burgemeester. Ja, zeker. Ik kanaal daarnaast mee. Zeker met Van Kessel. <laughs> want dat is de grote man hier. Ja. En uh, nou ja, je, je hoort het. Ik, uh, ik ben er nu. Ja. Ik uh, sta nu voor het podium. Ja. Maar Kessel zie ik nog niet. Is hij er nog uh, niet? Nee, ik zie hem nog niet. Ik je heb ziet hem daar al eerder gezien. Ja. Ja, hij is wel en, uh, in de buurt, hè? Bij, uh, bij Lauren Harris is het uh, binnen ook vol. Ja. Ik, uh, ik verloop even naar binnen. Ben ik genoeg nog te bereiken. <laughs> ben ik het nog? Ja, ja we horen ja, je hoor. Ja, luid en duidelijk over. Wat ja. gaat er vanavond gebeuren bij Lauren Hardy? Oh, nou, we hebben... Uh, Doppie is de fave uh, dj, uh, die gaat lekker... En dan om 4 uur, half vijf, komt de Market on Life. Mooie Kippenpin. Het zoontwoord natuurlijk. Ja, die kent die niet. Die iedereen. Ja, dus die gaat helemaal los hierover. Ja, mooi toch? Ja toch?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 ja, het even een uitje. Ik ga er ook zin in doen. Dat oh. de witte klap op met flessen. Oh ja, van, oh, van, van de boter. Toch, of niet? Ja, ons minzunig. Ja, Daar ja, zal Ronnie het, niet blij mee zijn. In <laughs> het is nog niet werelddruk, druk, maar de, het komt de, op de, gang. de deur zit erin. En uh, iedereen heeft er zin in, denk ik. Nou, is het uh, goed als we jou over een ik uurtje... Ik ga meer... praten. Ja. Uh, wat gaat u vanavond doen? Ik zet het hem radio. Nou niks, niks niks. Helemaal niks, niks. Ook niet gezellig Ik je nog wat doen. Oh je gaat nog zeggen, Oh dat belooft wel de <middels> he? <laughs> Heerlijk dit. Ja, uh, ja als je nou al flink bezig bent, dan uh, hou ja, je dat, het niet ja, vol, he? tot laat. Dolly, het is zo'n gekke boel hier. Ja. Het is, uh, het, is, het is gezellig, de sfeer zit erin. Goed zo. Uh, hier lopen gewoon mensen met een tweeling, daar ga ik ook even naar kijken.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 Bel ik, je, bel ik je strakjes terug en dan ben ik benieuwd of er veel veranderd is in dat ene uurtje. Nou, nog maar drukker. Het, het nog klinkt veel al drukker. goed. Het klinkt Daar al goed. Er gaat nog wel een kroeg naar binnen. Ja, dat is goed bij. Oh ja, misschien kom je <laughs> Rob uh, Smits hey. nog tegen van uh, Vier. Oh ja. ben ik wel heel benieuwd daarna. Oh, ja, dan hè, dan nou. ga ik bij vier. Bij Alfred van Vier wil je dan tegenkomen. Ja, dan moeten we, we Smits, uh, Smits van Vier uh, moeten even spreken. Oké, okay, okay, dan gaan we die...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 Het is toch wel erg eigenlijk met ons, Dolly, dat we meteen naar een andere plaat denken als we deze horen. Een andere uitvoering. Een andere uitvoering, laat ja, ik het zo ja, zeggen. De Nederlandse uh, uitvoering, hè? Ja, je, je, je ontsnapt er niet meer aan. Het is nee. echt zo'n mama-appelsap fenomeen hoor. Ja, ook, nou, ja precies. Dat... Ja, seks, uh, ik wou bijna ja, zeggen Sex on ja. fire, ja. Uh, was dat van de Kings <laughs> of Leon. Ja, ook een king natuurlijk. En dat allemaal op uh, Koningsdag 2024. Ja, ja.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 See you next